Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Kinderpretpark Juliana Toren en Dierenpark De Apenhul... moeten extra maatregelen nemen tegen de verspreiding van het coronavirus. Dat vindt de veiligheidsregio... na beelden die Omroep Geldland met verborgen camera's maakte. Daarop is te zien dat de wc's en restaurants te weinig worden schoongemaakt. Ook zijn bij De Apenhul alle wastafels in gebruik... waardoor mensen te dicht bij elkaar komen. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wil niet ingrijpen... maar vraagt de parken wel om betere naleving van de regels. De Apenhul en Julianatoren zijn van plan stewards in te zetten. In India zijn zeker elf mensen omgekomen nadat een grote kraan was omgevallen. Het ongeluk gebeurde op een scheepswerf in kuststad Visakpatparam... aan de oostkust van het land. De slachtoffers zijn arbeiders die op de werf bezig waren de kraan te inspecteren. Met de kraan zouden zware scheepsonderdelen worden verplaatst... Volgens de politie waren er zo'n twintig mensen aan het werk rond de kraan. Er liggen vijf mensen in het ziekenhuis. Anderen konden net op tijd wegrennen. Rusland wil in oktober beginnen met het inenten van de bevolking tegen het coronavirus. Doktoren en leraren worden als eerste gevaccineerd, zegt de Russische minister van Volksgezondheid. Het Russische vaccin is ontwikkeld door een vrij onbekend instituut samen met het ministerie van Defensie. Over de werking is niet veel bekend. Het zou een maand lang zijn getest op 38 mensen en daaruit zou blijken dat het veilig is. Als het vaccin werkt zijn de Russen de eerste die een middel tegen het coronavirus hebben. De brand bij het autosloopbedrijf in Hogeveen is onder controle. Vanmorgen was er sprake van een grote brand met veel rookontwikkeling. De veiligheidsregio Drenthe stuurde een NL Alert... en riep mensen op om ramen en deuren gesloten te houden. De brand brak uit in een rij van 80 tot 100 sloopauto's. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Bij de brand raakte niemand gewond. Gisteren was er ook al een grote brand bij een autosloperij, toen in Duiven in Gelderland. Het weer, periode met zon en bijna overal droog. Het wordt maximaal 23 graden op de Wadden tot 30 in Limburg. Morgen zon, maar ook een bui en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Files op de A1 richting Amsterdam bij Hilversum Noord. 4 kilometer op de A10 vanaf knooppunt Watergaasmeer richting het knooppunt de Nieuwe Meer. Daar staat voor dat knooppunt 7 kilometer... En op de N201 richting Uithoorn staat bij Vinkeveen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo begonnen we twee uur van Samford op zaterdag weer lekker op deze zaterdagmiddag. Met de vrolijke muziek van Boy George, ofwel de Culture Club. Als eerst hoor je uh, Miss Me Blind erachteraan, deze uh, It's a Miracle. Acht over drie, welkom terug. ZFM Race Radio, dat zijn we eigenlijk uh, in de tweede uur, want, uh, Buiten de kwalificatie van de Formule 1 volgen we uiteraard ook de DNRT op het circuit Zandvoort, uh, albert Ja, waar voor ons onze vaste commentator Willem van Densen weer plaats heeft genomen. Moeten we nog wel even gelukkig nieuwjaar wensen, vind je niet? Ja, zeker. Dat is ja, een beetje tijd geleden. Is echt een hele tijd geleden. Dus, maar rust roest niet, want hij is weer op het circuit en daar hoort hij ook thuis, onze Willem van Densen. Dus naar de volgende plaat gaan we gelijk schakelen. Verder hebben we in de tweede uur natuurlijk nog uh, meer Zandvoort nieuws. En ook, een, ook een, nog even een terugblik op de tropische dag van gisteren... met bijdrage van onze collega's van NH Nieuws. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook al tweede uur te blijven luisteren en kijken. Uh, wij vervolgen natuurlijk ook de, de kwalificatie, zoals jij al gezegd had. Maar uh, als er wat te melden is, zullen we dat zeker niet nalaten het komende uur. En Kardo via Thijs Pit Report komen we natuurlijk met een samenvatting... van de, de dan zojuist verreden Formule 1 kwalificatie op het circuit van Silverstone. Genoeg reden om te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, zoals we net www.zfm-life.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. Nog ruim acht minuten te gaan in de Q1, zoals dat zo mooi heet, van de kwalificatie: Bottas 1, Verstappen 2 en Hamilton 3, Leclerc 4. We blijven volgen, uiteraard. En houd je op de hoogte mocht er weer wat te melden zijn. Op twee uur van Zalvert op zaterdag zijn we lekker bezig met de muziek, joh. De Toto en Holt live. ZFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, dat hoort ook wel een beetje, Lekkere muziek bij ZFM Race Radio. En we gaan live schakelen naar het circuit. Joh, dat is een tijd geleden dat we dat gezegd hebben. Want Willem Finesse is aanwezig daar, want er wordt het hele weekend gereest, Willem. Goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Ja, dat klopt, Rob. Drie dagen lang uh, autosport en autosport uh, op het niveau van uh, DNT. Volledig uh, amateur autosport, maar uh, prachtige races uh, om te zien. Leuke klasses, uh, veel diversiteit, stoelwagens, uh, formuleauto's, uh, alles mooi om te zien. Waar ik net naar gekeken heb, uh, was een hele leuke race. Dat was de Peugeot 206 race... Uh, nou, met onder andere deelname vanuit Zandvoort. De welbekende Juri Verswijver deed mee in deze race. Ronde lang was hij in gepecht met Marcel Timmer. En dat ging dan om plaats 10-11. Juri gestart vanaf plaats 14. Uiteindelijk wist hij Timmer te beschalken. Ook dijkzaam wist hij te beschalken. Op plaats 9 reden hij. Maar aan het eind van de race heeft hij toch die twee plaatsen weer in moeten meteren. En eindigde hij op een elfde plaats. De winnaar van deze race was Stefan Lassen, uiteraard in een Peugeot 206. Met op de tweede plaats tegen Wilbrink. Oké okay, Willem. Ja, je had het over de de Zandvoorts bijdrage in de Peugeot 206. Uh, hoe is het uh, het hele weekend gezien met uh, de Sandpoorters uh, in, uh, in de racerij? Nou ja, we hebben ook uh, de Mazda MX5 Cup. Uh, nou dat. Uh, Zo'n fotter als dat uh, kan het niet zijn, want uh, dat is uh, Gastheer Rijnier-team. Uh, uh, in ieder geval gesponsord door uh, Gastheer Rijnier. Dat is uh, Tim Koemans. Uh... Die wordt uh, ook gesponsord door het andere Frans bedrijven. onder andere Café Bier uh, vier, nou Bier 4. <laughs> Café Bier? Ja, Bier hier. Ja, ja. Uh, Rappel en ook uh, door uh, Lucrom Post, uh, LK Post, uh, als ik me niet vergis dat dat bedrijf heeft. Die hebben inmiddels al uh, drie races uh, gereden: één gisteren, twee uh, vandaag. Er staat nog een race op het uh, programma. Ik heb niet het overzicht uh, hoe laat die uh, vierde race gaat plaatsvinden. Of die überhaupt vandaag is of dat morgen. Maar dat ga ik nog even uitzoeken. Ja, die uh, is wel uh, van de constantheid, uh, zomaar zeggen. Hij kwalificeerde zich als dertiende uh, voor die eerste race. Die eindigde die als vijftiende. En ook race 2 en 3 uh, eindigde die op een vijftiende uh, plaats. Ja, en dat was dan uh, gisteren, Willem. En het was enorm warm, hè, op het uh, circuit gisteren. Hoe is het dan als je... Uh, weet jij hoe dat, dat gevoel is als je dan als uh, coureur in zo'n auto zit? Nou, in zo'n auto... Uh, ja, ik heb wel zitten... Uh, genoeg gehad om mee te rijden in zo'n raceauto, ook uh, terwijl het niet eens uh, warmer als het 20 graden was, uh, maar dat wordt toch wel uh, flink warm in die auto. Ja, daar, daar was ik al bang voor, dus uh, <laughs> hele prestatie uh, voor, uh, voor de coureurs en een hele hoop water drinken waarschijnlijk. Ja, vooral uh, achteraf uh, natuurlijk in deze klasse. Kijk, we hebben professionele klasse zoals de Nureen, ja, die hebben drinken bij zich, maar in deze klasse uh, zie je dat niet. Oké, okay, nou vandaag staat er uh, buiten de Peugeot 206, waar je in net uh, naar gekeken hebt weer een uh, volgende klasse die, uh, ja, de, die uh, op het uh, circuit aanwezig is. Ik weet niet of ze inmiddels uh, gestart zijn, maar de PCR-klasse. Ja, dat klopt. Uh, die gaat zo dadelijk van start. Nou, de P slaap. Voor Porsche. En de R staat voor races en de, de C moet ik nog even uitvinden waar die exact voor staat. Maar dat zijn een uh, flink aantal Porsches. En dan uh, de verschillende types. Niet de meest uh, ja, recente Porsches. Maar ja, toch mooi om uh, Porsches in actie te zien op uh, circuit Zandvoort. Oké, okay, een evenement, Gisteren begonnen. Zondagmiddag uh, houdt het op. Uh, kunnen mensen wel komen kijken... Uiteraard ja. ja, het is geen toegang wordt er gegeven op dit evenement. Dus je kan lekker op de fietsje stappen, dat is het meest ideale natuurlijk. Je kunt lekker rondfietsen over de paddock, alles van dichtbij bekijken. En af en toe fiets je dan naar een plekje met een leuke bocht waar je goed overzicht hebt. Geweldig, dus de laagdrempelige races qua, qua investeringen. Maar ook erg laag, laagdrempelig voor toeschouwers, gratis entree. Dus uh, ook voor mensen die op vakantie zijn uh, in Zandvoort... Uh, we bekijken het nieuwe circuit een keer, de layout. Prachtig, toch? Ja, zeker. En als ik dan een tip mag geven... Ga dan uh, bij hans Ernsbocht het heuveltje op. Als je dan een beetje heen en weer loopt, dan zie je... en de auto's richting Schijfblad gaan. Nou, tegen de tijd dat hun aan de andere kant zijn... bij de hans ernsbocht zie je ze daar weer aankomen... als je daar even naartoe loopt. Een afstandje van een meter of twintig. En dan kijk je tussen de tuinen door... en dan zie je een deel van de kombocht... Uh, de Arie-Luijendijkbocht. Dus overzicht uh, volop. Ja, jij weet de plekjes wel, hè? Ja, ja. <lacht> ja <Willem. lacht> Ja. Je, je hebt ze uitgeprobeerd, zullen we maar zeggen, of niet? Ja, ja, ik loop daar nu en het is, uh, ja, uh, je constant uh, zie je actie op de baan. Heel ja. helemaal goed. Geweldige manier om, uh, om uh, kennis te maken met het nu vernieuwde circuit als je in Zandvoort bent. En uh, met een prachtig vernieuwde layout en het racegeweld uh, om je heen. We komen straks weer bij je terug tegen de klok van 10 voor 4 uh, voor, uh, voor een tweede update. Oké, okay, tot zo. Oké, okay, tot, tot zo. Dankjewel Willem voor deze vanaf het uh, Cantforce. Daar ja, tijdens de DNRT Q1. Nou ja, het zit er bijna op, hè. Bottas 1, Hamilton 2, verstappen 3. It's a summer, the jasmine's in bloom. Comment on fait, je suis pas très mis Manger le truc, je sens les pipos, ah, pipos. Oh, yeah, yeah. Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître, t'es rempli de charabia Tu ne sauras plus rien du new, moi Je ne peux pas supporter Da oser me comparer T'inquiète pas je vais tout niquer C'est la putain de l'aide qui va se négliger Je vais pas me négliger Si c'est fini c'est la vie Je ziet de people, de people.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 De nieuwe iets hoor je zeker ook langskomen bij uh, CFM. Jode Aya Nakamura en Jolly Nana. Ja, daar ben je stil van, hè Albert Jan? Ja, nou zo dadelijk uh, gaan we met uh, Q2 verder. Hebben we hebben het over de kwalificaties van de Formule 1. Maar eerst gaan we zakjes uitdelen. Wat ja, nou, vond je van die plek vier Hülkenberg. Ja, Hülkenberg. Ja, ja, ja, Ongelooflijk. ja, Ongelooflijk mooi, hè? De hulk uit, uit de Formule 1 en uh, doordat uh, uh, uh, Peres Perez, uh, Perez Perez het uh, uh, virus te pakken heeft, mag, mocht hij weer terugkomen. Dat is allemaal binnen 24 uur geregeld. En hij, hij is op vierde plek door Q1. Ik hou hem in de gaten. Ja, nou is er een team wat volgend jaar hem graag wil contracteren als, als rijder in het ja. team... Maar ik denk als je vandaag goed presteert, dat meteen die prijs omhoog gaat van hem. Dat, dat, dat denk ik ook wel. Ja. We wachten het af, ja, we ja. gaan naar de zakjes op het strand. Zometeen Q2, goed. Zoals gezegd vandaag deelt Stichting de Noordzee papieren schoon strandtasjes uit op het strand van Zandvoort. De stichting roept daarmee strandgangers op om, ze om samen het strand schoon te houden. Op het papieren schoon strandtasje staan tips om veilig en coranoproef het strand op te ruimen. Na een zomerse dag blijven de resten van een plezier, plezierig uitje, namelijk vaak achter als zwerfafval. De afgelopen zeven jaar startte op 1 augustus de Boskalis Beach Clean-Up Tour. Waarbij duizenden vrijwilligers in groepen de hele Noordzeekust opruimen. Deze grootschalige landelijke strandopruimactie is afgelast door het virusgebeuren. Juist nu veel mensen vakantie vieren in eigen land, wil de stichting het belang van het schoon strand en een schone zee benadrukken. Vandaag gaan ze dus met zoveel mogelijk strandgangers in gesprek om vervuiling van het strand en uh, de zee tegen te gaan. Aldus Marijke Boonstra, programmaleider Schone Zee bij Stichting Noordzee. Juist deze zomer genieten veel Nederlanders graag van hun eigen Noordzee. Na een dagje strand is het, na een, is het een kleine moeite om je afval netjes mee te nemen en weg te gooien in de daarvoor bestemde afvalbakken. Vissen, vogels en zeezorgdieren. Ze kunnen afval voorzien, uh, aanzien voor voedsel of daarin verstikken. En het draagt bij aan de plastic poep. Dus uh, ik vind het een geweldige actie, wederom. Maar goed, een andere, ander hesje dan dit jaar in verband met die virus. Maar hoe simpel is het als je zelfs een, een karton en een tasje aangeboden krijgt om even je troep op te ruimen? Nou, als je weer richting het station gaat. Uh, inderdaad, het daarvoor bestemde bakken te deponeren. En uh, nou, dan zeg je dankjewel als antwoord. Dankjewel. Wij hebben het in ieder geval schoon achtergelaten. Ik ben het helemaal met je eens. Vandaar daar ook uh, mijn t-shirt van uh, vandaag? Oh ja, die. Ja, ja die. Nee, Free the sea, inderdaad. <laughs> ik had hem speciaal aangetrokken om, uh, omdat ik hoorde over deze geweldige actie uh, op het strand. Wil je mijn t-shirt zien? Dat zou, zou maar kunnen wwwzittervin livenl zie je alleen de achterkant. Maar ik draai me zo duur en dan wel even om hoor. Hold. Je weer in de discotheek staat in vroegere tijden... ...met deze single van Wild Cherry en Play That Funky Music. Gisteren was het gekke huis hier in Zalvoort. Enorm druk. Ja, mocht je ergens anders in het land wonen... ...of misschien wel in het buitenland in luisteren... ...op die moment naar ZFM. Het zag zwart van de mis hier, Albert-Jan. En daarover heb jij het een en ander te melden. Nou ja, vanuit het oogpunt van de treinreizigers... Want de... Ja, op een gegeven moment, uh, s'morgens vroeg was het allemaal nog best te doen. En s'morgens uh, vroeger, dan heb ik het uh, rond de 8 à 9 uur. Maar ja, tegen 11 tegen uur wordt het toch een aardige drukte van belang. Zowel op de wegen, het zal niemand zijn ontgaan als, uh, als in de treinen. En uh, de, ondanks het feit dat de NS waarschuwde uh, dat uh, de, de treinen naar Zandvoort te vol zouden komen... door het te prachtige weer, om uh, de voldoende afstand te kunnen garanderen. En op het station verlieten rond het middaguur hordes strandgangers dan ook een van de zes treinen die per uur naar de bladplaatsen reden. Reizigers realiseerden, reageerden wisselend op de, de, de rit naar de verkoeling. Je mocht wel in de eerste klas zitten, was een van de rea reacties. En vanwege dat zomerse weer had het NS al besloten om meer treinen naar Zandvoort te laten rijden. En tot elf uur gisteravond reden de treinen af en aan. En bijgaand wat reacties van treinreizigers die rond het middaguur aankwamen op het station in Zandvoort. De is gemaakt door onze NH-collega's. Hoe was het in de trein? Het was heel druk. Ja. Dus um, ja, heel veel mensen stonden rond en iedereen zat te praten. Het was echt heel vol. Ja, heeft iedereen wel zijn mondkapje op? Ja, op zich wel, ja. Op zich. Op zich, er zijn altijd wel mensen die eigenwijs zijn en die het op willen doen. Ja. Hoe was het onderweg? de weg? Heerlijk. Airconditioning in de trein, niemand te zien, geen controle. En ik kom van Haarlem, dus een klein stukje. Ja. Nou, ik vond het eigenlijk uh, goed in de trein. Het is helemaal niet druk. Uh, er wordt, wordt gewaarschuwd dat het druk is, maar als je in de trein zit... Ja. Maar als ik zo kijk, is het uh, best druk toch? Of? Ja, maar als je in de trein, ja, het is een grote trein, dus uh, ja. kijk maar wat er staat. Maar er u... past best wel wat in. Maar u had genoeg ruimte gewoon? Ja, ik had prima ruimte. Ja, ja druk... Druk, veel mensen, ja, weinig afstand aan je kan houden. Dus. Maar je mag wel in de eerste klasse uh, ook zitten, ook al heb je voor de tweede betaald. Dus. Ja, maar was het daar uh, dan niet druk? Nee, op zich viel daar wel mee. Ja. Ja. Ik uh, ging bovenin zitten en ik, had, uh, plek, ik kwam in Harlem in, dus ik had plek voor vier personen om me heen. En het, bovenin was... Uh, nou, maar 40% bezet. Hoe, hoe, hoe vond je het? Uh, ja, het was wel heel uh, dicht op elkaar in de trein, mm -hmm. dus het is niet heel verantwoordelijk, maar goed. Maar omdat het dan zo druk is, hè? dat weet je natuurlijk een beetje van tevoren, dan, ja, ja, ja. dan, dan toch maar doen omdat, het, uh, omdat je naar het strand kan? Ja, ja, ja, dat klopt. En dan vanavond? Uh, vanavond ga ik naar de auto terug. Oké. Okay, ja. Dat heb je al geregeld. Ja, dat heb ik wel slim geregeld. Oké. Okay. Ja. Nou, dankjewel. Veel plezier op straat. stel. Ja, bedankt. Doei. The next train will be leaving from platform 1. Dat is juist in de reportage van onze collega's van NH-nieuws. Inderdaad, de reacties van de reizigers die gisteren met de trein naar Zoonvoort gingen. Nou, volgens mij vonden ze het allemaal niet zo erg. Je kon in de eerste klas gratis zitten. Er werd niet gecontroleerd en ze hadden airco in de trein. Dus wat wil je nou nog meer? Nou, we draaien in ieder geval de single van Clint Eastwood en Seentra achteraan. En stopt that train en er ondertussen wat anders gebeuren. CFM, Race Radio, Pit Report. En daar wil ik toch even wat ja. uitgebreider op ingaan, ja. Albert-Jan. Want ik in één ook. keer, uh, wij zijn dan. natuurlijk met ons radioprogramma bezig... dus we hebben het geluid niet aan van de Formule 1. Nee. Maar we volgen het wel. In één keer zien we een rode vlag. We denken, oh god, ja, en, er is iets heftigs gebeurd. Uh, auto's opstellen in, in de pitlane en dit en dat. En wij, wij, wij, wij naar die beelden kijken, we zagen niks. Ja, toen zagen we een schuiver van 360 uh, graden van Lewis Hamilton. ja. En uh, ja, natuurlijk ligt er dan wat troep op de baan. Maar om daar nou een sessie voor te stoppen, vind ik het wat over overdreven. Hij werd helemaal stilgelegd, inderdaad. Q2-sessie, we hebben nou nog vijf minuten te gaan. In die ja. sessie was hij is inmiddels weer gestart. Maar het was gewoon even om de baan weer een beetje me, te maken. Ik kan me dus voorstellen... A, virtual safety car. Ik bedoel, dat stuk, oké. Okay. Uh, klaar niet inhalen, geen snelle tijden neerzetten. Dan, dan wel een uh, fysieke uh, uh, pace car. Maar ik heb het antwoord al. En daar word je niet blij van. Bij een, als een sessie gestopt wordt... wordt de tijd ook stilgezet. En op het moment dat Hamilton die schuiven maakte... stond hij nog twaalfde. Hij staat inmiddels uh, tweede. Maar goed... Bij een rode vlag wordt de tijd stilgezet. Ja, bij, bij, ja, ja. Bij, en bij een safety car niet. Dus stel dat ze er al lange tijd met, met het schoonmaken. Bezig. Dan was, hij, uh, was hij eruit geweest in uh, Q2? Dus dit is slechte, is een beetje... De slechtste theorie is al ongetwijfeld achterhaald worden <laughs> door Olaf Mol. <laughs> maar goed, dit is even voor nou ja, mijn ja. conclusie. Voor uh, de vriendjes van Hamilton bedoel je ja, eigenlijk, juist. die daar uh, de ja. regie in handen hebben. Ja, maar ik, ik zal ongetwijfeld ongelijk hebben. Maar ik ben benieuwd wat de officiële versie wordt. Maar de FIA heeft nog geen officieel statement gegeven. Oké, okay, nou, uh, we hebben nog uh, inderdaad uh, iets minder drie minuten te Gaan yeah. botters 1, Hamilton 2. En Mag zitten weer lekker bij hoor. Met de uh, derde plek, maar wel 1.1 seconde yeah. achterstand. Body oh. like oh. precious, Come on. You know what I'm saying? Yeah. I finish this pull up and hit these corners real fast. to me. I know this girl from Reno.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 Me and Big Body, my up baby, let me show you how I'm rocking, what's yes. that?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 Check that motherfucking engine light Numbers You see how I'm rocking, baby Everything I do is organic, bitch Bijna zeggen, voor dit soort muziek kan je me s'nachts uh, wakker maken. Albert Jans, gaat lekker. Echt, uh, je hoort dat Big Buddy, de single van uh, Anthony Dansa en Larry June. Een uh, nieuwe single in een uh, oud jasje, want het klinkt echt uh, als muziek uit de jaren 80. Q2, bijna afgeplacht. En uh, ja, we hebben daar een enorme voorsprong van, uh, van Valtteri Bottas, he, die op de eerste plek uh, staat. Klopt, met 1,25 en dan 0,3 seconden Hamilton achter. En op de derde plek vinden we Max weer terug met 1,129 achterstand. 1,1, e maar hoe gaat het met die andere Mercedes? Hè? Uh, ja, nou, Huckelberg, uh, helaas voor hem, heeft het uh, Q2 niet overleefd. stond lange tijd op uh, een elfde plek, toen op 10. Maar toen werd het toch weer uitgewipt door, uh, door uh, onze grote vriend... Uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, uh, Ricciardo. Dus uh, die uh, helaas Huckelberg eruit. En dan hebben we, hebben we nog meer... Uh, Albon is er ook uit. Twaalfde geëindigd. Gasly eruit. Hoekenberg eruit. had ik al gezegd. Russell Russell eruit. en eruit. Russel eruit. Dus uh, we maken ons op voor uh, Q3. Oké, okay, gaan we doen. En uiteraard gaan we ook weer zo dadelijk uh, schakelen met het uh, circuit Zalfort. Want Willem van Dezen is daar vanmiddag bij het hele raceweekend... wat daar gaande is, van de DNRT. ik ben helemaal niet hoe het daar is met de diverse klassen... dat horen ze dadelijk van Willem van Dezen. Eerst gaan we weer een lekkere plaat uit de jaren 80 draaien. De dames van 5 Stars zijn hier. Let me be the one. Ik je bij CFM Zandvoort. Uiteraard het geluid van Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag op radio en tv. En lekker met Zandvoort op zaterdag bij je. Tot aan 5 uur vanmiddag. Je 5 star en let me be the one. Zo, zojuist hadden we natuurlijk die uh, rode vlag uh, situatie. En nu hebben we net onze race reporter aan de telefoon. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En terwijl Willem van Denst, goedemiddag trouwens nogmaals Willem... terwijl jij op het circuit bent... volg je ook de kwalificatie van de Formule 1... en ook inderdaad de, de, de rode vlag situatie. En Albert-Jan had net een complottheorie... waarom ze een rode vlag situatie hadden gedaan. En jij hebt daar waarschijnlijk ook nog wat een en ander over te melden, Willem. Nou ja, je zag het ook, maar wat het niet gezien is is ook hoeveelheid grind op de baan die uh, terecht kwam. De mate veel was uh, dat het uh, voor de andere rijders een paar zou beter, Maar het kwam zo over als... Uh, nou ja, dan heeft het helemaal gewoon maar even zijn tijd om een uh, rondje te zetten. Ja, je begrijpt wel dat, dat ik dit ook onderschrijf, wat jij nu net zegt. Maar het is wel een beetje... Een beetje ja. Als je namelijk aan de binnenkant van die baan rijdt, daar ligt geen greffel. Het lag aan de rechterkant. Ja, maar dat was wel op de uh, lijn maar ze op uitkwamen. Begin je mij nou ook oh. af te vallen? Ik begin af te vallen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Val, val je af, Albert uh, ja, ja. ja. ja. Goed, vertel. Hoe, hoe, stopt, hoe stopt de circuit Zandvoort? Nou ja, we hebben zojuist hebben we de pcr race gehad. Uh, nou, ik heb even uh, nagevraagd waar dat voor staat. Nou, PCR uh, staat uh, voor uh, Porsche... Uh, Nee, PCA. Ja, Porsche Club uh, races. Dus uh, Dat klopt. Een club van porsche eigenaar, uh, die racen. Nou, de race hebben we gezien. Uh, er was één man in een Porsche 997. Ja, die was toch wel uh, een maandje te groot uh, voor de rest van het veld. En dus de halve start van uh, StarTorpinus uh, het veld. Uh, bijna het wat veld op een rondje te gaan zetten. Uh, dus uh, ja. Zo, ik, die vond, was echt, uh, echt de beste. Uh, dan ben je snel. De winnaar was dan ook... Uh, Hendrik Hufner. Oké, ja, Zij die. Ik kijk naar de naam dat het een Duitser uh, was. Ja, nee, hij ja. heeft in ieder geval uh, zijn Porsche goed voor elkaar daar uh, op het circuit. En uh, lekker uh, rondjes gereden. Want het is een race over 20 minuten geloof ik, hè? Die, uh, ja, uh, over 20 minuten. Ja, en uh, de tijden van deze man waren rond 1,43 of zo. Maar dat ben je best wel uh, aardig snel onderweg op uh, circuit Zandvoort. Waar we nu uh, zojuist uh, van start zijn gegaan, de Supersports en de Sports. Uh, nou, dat is een groot uh, startveld van ruim 30 auto's. We vinden daar uh, heel veel merken: TMW, uh, uh, Volkswagen, CM, Renault, noem maar op en uh, dergelijke. Leuke race weer, wederom om na te kijken hier op uh, Circuit Zandvoort. Oké, okay, ja, inderdaad. Dus uh, ja, allemaal uh, races, zeg maar, die, uh, de, ja, die uh, van, georganiseerd worden door de DNRT. Ja. Uh, hoe vaak uh, gebeurt het eigenlijk dat de DNRT uh, rijdt hier op het uh, circuit Zandvoort? Ja, die rijdt uh, toch wel uh, regelmatig hier op Zandvoort... Uh... Uh, twee weken terug hadden dus ze hier ook een race als uh, de Pala Plus race. Uh, ja, de TNT die organiseert toch wel veel races. Doen het ook in uh, België, op Zolder, op Spa en op As uh, waar ze races rijden. Dus ja, dat is toch wel een organisatie uh, die voor de amateur uh, uh, een en ander uh, toch uh, volop organiseert. Oké, okay, nou, ik, wij wensen jou nog uh, heel veel plezier op het circuit. Hartelijk dank voor je verslaggeving live vanaf het circuit Zandvoort. En uh, ik zou zeggen, uh, tot de volgende keer. Ja, dat gaat zeker lukken. Als het goed is, is dat over... Uh, ...drie <laughs> weken. <laughs> oké, okay. over hoeveel zei je? <laughs> Samen, wacht even hoor. Even Albert-Jan dichtzetten. <laughs> wat, wat zei je nou? Over drie weken. Over drie weken, oké, okay, heel fijn. Dankjewel Willem, over vanaf het... Een zijn we en er op zolderen in België in en Die is in verband met corona afgelast. En we hebben zo'n foto's alternatief. Dus over drie weken kunnen we... Weer van autosport genieten hier op Superi's Oké, okay, en, en, en ook weer van jouw, jouw live verslag. <laughs> hij is Ben je er nog? ben <laughs> nou. nog, ja. Oh, oh, okay, ben okay. jij er over drie weken ook dan, uh, Willem? Ja, ik ben er ook. Uh, Top. De zaterdag uh, speciaal voor jullie. Nou, nou dat geweldig. vinden we fijn op te horen. Dankjewel, heel fijn weekend. En heel veel plezier nog met uh, de Formule 1 ook, die jij ook volgt. We hebben nog 10 minuten gegaan in de Q3, dus het uh, wordt uh, spannend. Uh, Dankjewel Willem voor deze vanaf de circuit zandkoorts. Doeja uh. mm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 a one like a felony all he gotta do is say the word like a spelling bee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 and it is <INGS>